Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Friesland en Groningen vanwege de westerstorm die vannacht over Nederland trekt. Vanochtend, pardon. Er zijn hier en daar problemen. Op de Ketelbrug in de A6 bij Lelystad is een vrachtwagen gekanteld. En de snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Breda, Intercity Direct, rijdt niet. Vanwege de wind. In Rotterdam zijn op de Maasvlakte twee containerterminals stilgelegd. Schiphol waarschuwt dat mensen rekening moeten houden met vertragingen.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 De vakbonden willen dat ook KPN-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus. Onder meer FNV, CNV en de Unie vinden de beloning van Blok ongepast. En ze vinden dat er beter kan worden geïnvesteerd in het bedrijf en in cao-afspraken. In een jaar tijd is de beloning van Blok met 50% gestegen naar 2 miljoen euro. Terwijl er op het personeel van KPN flink is bezuinigd. In de Oegandese hoofdstad Kampala is een belangrijke aanklaagster doodgeschoten. De vrouw was de hoofdaanklager in het proces tegen 13 mannen die betrokken zouden zijn bij een aanslag door terreurbeweging Al-Shabaab in Kampala in 2010. Daarbij kwamen 76 mensen om het leven. In Nigeria ziet het erna uit dat de zittende president Goodluck Jonathan de presidentsverkiezingen gaat verliezen. Zijn rivaal Mohamedou Buhari gaat natellen van driekwart van de stemmen ruim aan kop. Dat meldt persbureau Reuters. De officiële uitslag wordt rond 11 uur Nederlandse tijd verwacht. Het weer, periode met regen, langs de noordkust een westerstorm, elders zware windstoten tot 110 km per uur, de maxima zijn 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Jourdien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 van het Amersfoort naar Amsterdam... voor 1 Brugge 8. De A2 de Bosch Utrecht langzaam rijden tussen Hintam en Waardenburg. De A9 Alkmaar amstelveen voor Baddevoerdorp 9 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum langzaam rijden tussen Knopend Ridderkerk en Stiedrecht-West. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel... A20, Hoek van Holland richting Gouda, 10 kilometer van Knoopunt Gouwen. Er staat een kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is dicht. A27, Breda-Gorkum, tussen Oosterhout-Oost- en Industrieterrein Avelingen over 20 kilometer file rijden. De N211, Hoek van holland en Haag, voor Wateringseveld 3 kilometer. De N247, Hoorn-Amsterdam, tussen Volendam en Broek het Waterland 4 kilometer. Tot zover de verkeersin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 to give you this love Op Somford gingen we terug naar 1987, alweer heel veel jaren geleden. Deze single van Starship en Netflix kan een stap pas nou. Het is zeven over twee en regenachtig en stormachtig, voort. En wij zijn er weer uh, in de studio aan de Tolweg Tina. na naar gisteren op locatie te hebben gestaan. Ja, we hebben gisteren uh, drie uurtjes uh, lekker uh, in de kou gestaan. Hè? Ja, en nou had het ook koud. En nou was het ook koud. Maar hè? gelukkig waren we de verwarming vergeten aan te zetten. Dus <laughs> nou wordt het wel weer warm. Die behagelijk, maar ik, mis ook, ik altijd als wij in de studio zitten... dan is het altijd het zonnetje. Maar, maar is het nou het zonnetje? Even, niet. Vandaag, even niet. Nu even niet. Nu even niet. op zondag, drie uur lang bij je. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, en nog het weer...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 Dat moet jou natuurlijk inspireren tot het uh, uitzoeken van... Ik heb al een aspect. idee hoor, ja. ik heb al een idee. Dat allemaal om half vijf het dier van de week, genaamd Sophie. En het gedicht van de week, het is weer een tranentrekker, uh, liefhebbers. Rond de klok van kwart voor vijf. De titel is deze week Ik mis je. Nou, met dit weer en dan ook nog zo'n gedicht. Nou,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 De huilte wind om het huis, haar moeder breidt een warme sjaal En het ganse bord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal Ook gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt, carrière gemaakt, deel die maak vergeten En Nederland herrees, onderdrees van die blankerskoe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 Leven Buiten huilt de wind om het huis.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 Dat was trouwens de allereerste groot hit voor Gerard Cox waarmee hij de top 40 binnenkwam, Albert Jan. Nou, dat is een poosje geleden, ja. Alone can naturally, he? dat is het origineel van Gilbert O'Sullivan. Dan weet je dat ook weer zodat ik meer info bij Zandvoort op zondag. vraag, Wordt het trouwens niet gevoetbald? Want gisteren hadden we een geweldig goede wedstrijd. Hè? Dus. Ja, dat was, er straks nog even op de, de, de Eredivisie even platgelegd, eh, Albert Jan. Dus volgende week gewoon weer Eredivisie voetbal. Maar dit weekend even voetbalvrij wat betreft die divisie. En hier is de silver van en Kartli Toy. Oh, so many people say I got girl in every time. Somebody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 Here I stand as a broken man, but I found my friend With the of the Now I'm falling down through the crashing sound and you come around And you rush to me, and I'm set to free So I fall to my knees With the the So. love Dit lekkere muziek je de Chris Jones en Slave to the Rhythm. Dat mm -hmm. ja, voor een hit van dit moment dat was Shepard, Shepard mm -hmm. en uh, ja, oh, hoe heet hij weer? Oh je Dronimau, dat was hem. Een...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 doen met deze serie van YouTube, the, the Ordinary Love. 25 jaar, ZFM Westkust, weerbericht. Het is uh, twee over half 3 geworden bij soft op Zondag. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Wordt het wat, uh, Albert-Jan? <laughs> het wordt niks. Het wordt helemaal, niks. Het, wordt helemaal nee. niks. het zal u niet zijn ontgaan, luisteraars, dat het vandaag een kletsnatte dag is.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 ik er wel weer op. Ja, ik ook. Dus... En, en werde dat het dan mooi weer wordt? Waarschijnlijk wel, ja, als terug is, uh, is het meestal mooi weer. En, uh, of kijk alles even op www.ricoweer.nl En hier is Gers Padel. Dat ik niet bezig ben met haar, denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Alleen maar denk, Anna, want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je wil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 Zijn ook goed.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 En in de stand van de WK staat Max Verstappen... na zijn schitterende verrichtingen in Pang op de tiende plek.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 De voetjes van de vloer op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de singer van Paul dat was changes. wel. het is inmiddels kwart voor drie geworden. Mocht je CFM willen luisteren, we zijn alleen niet alleen te ontvangen op 106.9...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 Je bent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 Er is nog van alles mogelijk in de film. Ja, koning. maar nog een hele hoop werk te doen. En een dus. hoop rekenwerk. Ja, <laughs> waarschijnlijk wel. Hier is Eddie Golding.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 En vandaag dus niet bij de circuitrun, maar ook wel blij om zijn. We krijg allemaal allerlei berichtjes binnen van het, de, wandel, de lopers door de Van Spijk lopen... en een geweldige sfeer is, ondanks het slechte weer. Ja, echt een compliment voor de hardlopers van vandaag. En heel veel sterkte natuurlijk, mocht je op dit moment naar CfM Sanford aan het luisteren zijn. Nou, we gaan op naar nieuws en weer van drie uur doen we met een dance classic uit de jaren tachtig. Hier is de dame Fall Young en Seduction.